Het veulen dachtelt in de wei, hier zoemt een vlinder daar een bij. Oh, ik hou, oh, ik hou zo ontzettend veel van jou. De bomen staan in volle bloei, hier klinkt een mekker, daar een loei. Oh, ik hou, oh, ik hou zo ontzettend veel van jou. De lente waaiert om ons heen, toen ik je zag wist ik meteen. Oh, ik hou, oh, ik hou zo ontzettend veel van jou. En ik blij en jij blij en wij blijven. En wij blijven altijd bij elkaar. De kikkers kwaken in de sloot, het water kabbelt langs de boot. O, oh, ik hou, oh ik hou zo ontzettend veel van jou. Een snoek staat roerloos in het riet, de leeuwrik zingt het hoogste lied. Oh ik hou, oh ik hou zo ontzettend veel van jou. De warmte waaiert om ons heen, toen ik je zag dacht ik meteen... Wat een vrouw, wat een vrouw, wat een eindeloze vrouw. En ik blij en jij blij en wij blijven. En wij blijven altijd bij elkaar. De mussen kwetteren in koor, de koeien vreten ritmisch door. Mmm, ik hou, mmm, ik hou zo ontzettend veel van jou. Hoog boven in de blauwe lucht, buitelt een zwaluw op zijn vlucht. Oh, ik hou, oh, ik hou zo ontzettend veel van jou. De weelde waaiert om ons heen, ik weet geen moer, ik weet alleen... Oh, ik trouw, oh, ik trouw, als ik trouw alleen met jou. En ik blij, en jij blij, en wij blijven, en wij blijven altijd bij elkaar. En ik blij, en jij blij, en wij blijven, en wij blijven altijd bij elkaar.